Van wie dan ook. Oh, wat bedoel je? Wat ik zeg. Ik ben een kameraad. Niet meer, maar vooral ook niet minder. Ik zal jou alleen achterlaten. Ben je gek? Jij wordt honderd. Dan kan ik al wel tien keer gescheiden zijn? Hey, ja, ja. Waar zit je? Ik zit gewoon in Amsterdam. Ik heb het druk. Ben je morgen thuis met Maas' verjaardag? Dat weet ik nog niet. Nou, ze wordt 75 verder. dat is toch een kroonjaar? Nou, ze zal wel niet veel ouder worden. Ben je toch een lul? Wie zegt dat nou? Ik ben bij een helderziende geweest. Voor Ma? Nee, voor mezelf. Maar ze zei het van Ma erbij. Aan het eind van de zomer sterft ze. Je bent belazeld. Maas Best? Ik ben benieuwd. Zo ben jij benieuwd? Of je moeder wel of niet doodgaat? Nee, ik ben benieuwd of die kaartlegster wel of niet gelijk krijgt.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 De ene die gaat wel. Hij is mijn... Kan, kan ik ervan op aan dat je me helpt? Ja, dat kan. Ma? Ma. Oh, jij bent niet de kapitein, dat zie ik wel. Meneer, dit hier is mijn zoon. Hij is bron. Hij maakt prachtige dingen. Wat? Ik heb... Ik heb het niet altijd begrepen, maar ik vond er toch zulke schitterende dingen in. Ik ben heel trots op hem. Hey, hey, hey, Carol. He, he, oh God, ik kan hem niet tegen. ze dood, doodhelm? Houd je? Pracht. Alles komt in orde, mevrouw. Ja? ja. Wanneer? Ja. En uw zoons zijn aan boord. Ga ja. even op de gavennen. Karel Lenderberg. Ja, met uh, om Tom, Arme. Ik denk, uh, ik bel maar eens. Hoe is het met je lieve moeder? Oh, heel goed. Mijn lieve moeder is dood. Ik hoop maar dat ma om gelachen zou hebben. De begrafenis was een regelrechte aanfluiting. Nou, liter soep. En u vergeet die honderd broodjes? <laughs> Belegde broodjes. Wow.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 En daarom hebben ze flinke bedragen over voor deze... Pornografie. Ben je toch intelligent? Je kunt er miljoenen aan verdienen, Carol Vlenderberg. Je hebt een goede naam, je kunt dus meer vragen dan een beginneling. O, kill, ik zie jou. Al... Jij ziet niks. Nou, ben je weer te bra Ik ben geen smeerlap, dat is wat anders. Nou, salut.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 Wees er maar blij om. U voelt zich beroerd genoeg. Je. Mag dan een van andere week zijn. Je bent voor mij genoeg takoma. Altijd geweest. Altijd. Je bent een doortouwer. Je hebt nooit ene stuiver bezeten.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 Het klinkt onheilspellend. Maar ik wil eerst wat drinken. Oh, ik, ik heb geen verse thee meer, ik zal even wat zetten. Nee, nee, geef u me maar een glas sherry. Meneer Vlendenberg, u drinkt nooit. Nee, ik erf ook nooit. Hebt u. Hebt u? Ja, ja, dat heb ik. Gek hè? Veel? Nou, raad u maar eens. Maar misschien, uh, weet ik veel. Misschien wel uh, 2000 gulden. Nee hoor, nee, iets meer nog meer? Ja, zeker. 3.800.000. 8.30 oh, 800.000 nee, euro oh. Hilde. tenminste om en nabij. Maar de notaris zei dat ik na afhandeling van de successierechten daarop kon rekenen. Oh, ik haal de chance. Ja, Doe dat. Oh, hoe kan dat nou? Proost. Zeg dat.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 Eh, uh, uh, schenkt, uh, uh, schenkt u nog maar even in. Iets... Iets leuks? Freire dcd. Brother died suddenly. Letter following. Paul Verlaine notaire. Uit Koumassie. Wat betekent dat? Comassie ligt aan de Goudkust. Hé, hey, maar... Wat, wat betekent dat?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 No. <laughs> yes, damn it. You're so you're so you're a a devil? I know.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 Wezenlijks veranderd. Zo'n gaaf oude meisjesgezicht. Niemand kan zien hoe ziek je eronder was. Hersentumor blijft binnen de kamer. Nu ben ik helemaal alleen.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 En wat heb ik veel om dit onbeduidende mensje gegeven? Een ongevraagd lievertje. Altijd, Juffrouw Hilde. Hilde, Hilde. Als je eens wist wat ik wilde. Ik wou dat u er nog was. Zo gaat u zitten, meneer Gijsels. Wat denkt u? Wat hebt u? Oh, alles. Van vodka tot vloeibare hagelslag. Hebt u gewoon thee? Ja, ja zelfs dat. Ik zal even vragen, mijn onschatbare Anneke. Uw vrouw? Nee, een vrouw. Laten we alvast van start gaan, meneer Gijsels. U had gegevens nodig van mij betreffende de porseleinboom. Ja, de directie heeft mij een bijzonder eervolle opdracht verleend. Nou, de fabriek bestaat honderd jaar is dus niet.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 Ik ben blij dat mijn moeder dood is. U bent het toch, hè? Karel Vlemenberg. Oh, een moment, man. Uh, ja, mevrouw, maar ik ben nu even in bespreking. Mag ik een tekening voor mijn zoon? Hebt u een pen? En een papiertje. Nee, dat hoeft niet. Ik heb een foto. Oh. Ja. Een foto. Nou, ben ik daar blij van. Ik dacht dat het voor uw zoon was. Wat even. Als het wist.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 Opeens. Ik heet Karel Vlenderberg. Uh, het uh, gaat met de fabriek niet goed. Nee. Dat zijn mijn bankadviseuren al. Ik heb alle papieren verkocht. Jaren geleden. Ik heb uitstekende mensen om me heen. Dat blijkt. J Jij hebt de papieren verkocht. Dat... Verraad, hè? Vind je? Kom nou. Ik heb hard moeten...